Salam alaykum wa namitullah. ik begin wil ik natuurlijk alle lof toeschrijven aan Allah wa zawajel die ons bij elkaar heeft gebracht hier op deze gezegende plek, op deze hartverwarmende plek, op deze prachtige plek. Allah, is een eer voor mij dat ik de woede geef wel aan van zoveel kilometers of wat dan ook, maar Allah, elke millimeter of elke centimeter is meer dan de moeite waard. Om hier naartoe te komen en dan zoveel broeders hier voor me te zien, alhamdulillah, maar zeker op zo uh, in zo'n gebouw eigenlijk te gasten mogen zijn. Ik heb net een uh, flits uh, rondleiding gehad, masha'Allah. En ik kan zeggen dat jullie echt, wallah al jullie zijn gezegend. Wallah al jullie leven hier in een gunst die jullie misschien zelf niet eens beseffen. Maar als je veel reist, als je in veel moskeeën komt, als je in veel steden komt en ik kan jullie dat bevestigen zelf, ik reis overal het hele land door en Nederland en in België of wat dan ook, dan zie je namelijk het verschil, dan zie je wat daar is en wat jij hebt. Dus ik zou bijna adviseren om voor sommige broeders, reis, dan leer je je gunsten misschien te waarderen wat je hebt. Wallah al-Adim, dat zijn mensen die dromen, die dromen en die, en die huilen om een plek als deze die jij hier hebt en misschien... ...nog te weinig binding mee heb of te weinig bezoek. Maar daar gaat eigenlijk al de lezing over. Dus allereerst, zoals ik zei, alle lof van Allah. Ik vraag Allah dan ook om ieder die heeft bijgedragen. Dus de organisatie, het bestuur van deze moskee, de broeders, en zusters... ...te belonen, rijkelijk te belonen voor deze bijeenkomst. Mogen Allah deze bijeenkomst op hun museum van Hassanet doen plaatsen. Ik vraag Allah azawajal om hen... Wensen daarmee te vervullen en al hun zonden daarmee te vergeven. Gunt niemand ze dat? Heel, uh, gooi die ermin erin. Oké, okay, en oprecht. <lacht> niet zo van, nou uh, gooi ik even er. Dat is toch het minste wat je voor ze wens. Je hoeft ze niet te betalen, je hoeft ze niks te doen. Je hoeft alleen maar een oprechte ermin van het centrum van je hart... ...richting Allah te sturen, inshallah, dat zij daar rijkelijk voor beloond worden. En als laatste, en zeker niet het minst belangrijke... ...natuurlijk... ...vraag ik Allah, om een ieder die de moeite heeft genomen op deze vrije dag... ...slecht weer en toch de moeite te nemen om de stappen richting zijn huis... ...het huis van Allah te maken, omwille van hem, omwille van Allah... ...dus jullie zelf, mogen Allah, al jullie wensen vervullen. Kijk, die is wat harder, die Emmy, hè. <laughs> mogen Allah, al jullie zondes vergeven... Mogen Allah wajal, jullie ouders barmachtig zijn en de hoogste rang van het paradijs doen bereiken. Voor het feit dat jij de moeite hebt genomen om hier aanwezig bij te zijn. En inshallah zullen wij dadelijk behoren tot degene waar de profeet Sallallahu Alaihi hem ook over zei. Als zij bij elkaar komen in het huis van Allah wajal, om hem te gedenken. En daar zijn we voor hier voor bij elkaar gekomen. Om niks anders. Omwille van Allah, je hebt de tijd genomen en noem maar op en we bij elkaar zitten. Dan zegt de profeet sallallahu alaihi wa sallam, dat deze mensen, ook al steek je dadelijk helemaal niks op van deze lezing. Ook al slaap jij tijdens die gedurende deze hele lezing, maar je zit bij deze, je hebt de stappen genomen, je bent hier aanwezig. En je hebt deze zitting van kennis bijgewoond. Dan kom jij ook bij idnillah in aanmerking en inshallah dat wij er allemaal voor een aanmerking komen. Dat wij, als wij straks opstaan, dat tegen ons wordt gezegd van boven zeven hemelen. Kom maar voor en lekker. Sta op en al jullie zonden zijn vergeven. Ja, Rab. Alleen dat al zou voldoende voor ons moeten zijn. Die lezing, praat maar al gaat wat jij ook vertellen, interesseert me bijna niet meer. Maar als dat alleen maar een gunst voor mij was, dat ik straks opsta hier. En Allah van boven zeven hemelen mij zegt, sta op en al je zonden zijn vergeven. Dan was dat al voldoende geweest. Maar inshallah hoop ik natuurlijk dat je van de lezing ook een beetje wat opsteekt. Ikzelf tenminste. De woorden zijn altijd als eerst gericht aan deze zwakke diena en grote zondaar voor jullie. <tim> in Allah, in Allah en Karim, en wa naar het zesde jaar na al hijra De profeet sallallahu alaihi wa sallam, is in al Medina. In een moeilijke periode, in een moeilijke periode, krijgt hij ook te horen dat er mensen zijn van om Mekka heen die ook de kans zien om Mekka eigenlijk aan te vallen. Omdat daar ook de crisis was. En deze mensen. Die willen mekken aanvallen om dat ook weer in de ellende te laten vervallen of onder hen te laten vervallen. De professor Salahussen bleef altijd natuurlijk verbonden met mekken. Toen die hoorde dan dat deze persoon, Thummama, Ibn er Ertel, dat deze persoon op het punt stond. En dat was een vooraanstaande persoon, dus eigenlijk een leider van, van een stam, van een bekende stam. Van Beni Hanifa. Die stond op het punt om Mekka aan te vallen. De profeet Salasim kreeg het door. En besloot om een. Zoals we ze vandaag noemen. Een, spe, een speciale eenheid. Commando's daar naartoe te sturen. Om hem te grijpen en mee te nemen. Want de profeet Salasem zag in deze Thummama. Iets anders dan. Dat hij anders was dan de anderen. Hij was sowieso een vooraanstaande persoon. Het was een leider. Het was iemand met aanzien. Maar die wilde hem dus op een andere manier pakken. Toumama die stond bekend om zijn dapperheid. Die stond bekend ook om zijn... Dat hij dus vaak op jacht ging. En subhanallah op de avond dat ze hem kwamen halen. Deze speciale elite troepen die Mohammed hem stuurde. Op het moment dat zij hem kwamen op de avond dat ze hem zouden komen halen. Besloot hij en had hij een volgevoel van luister. Dit is het niet. Vandaag ga ik niet op jacht. ...en besloot om binnen te blijven... ...hij had een slechte droom gehad... ...en de volgende dag zei hij... ...nee, ik ga vandaag niet jagen... ...hij sloot zich zelfs in... ...in zijn soort van fort... ...wat hij had... ...beveiligde het... ...en voelde zich niet veilig om eruit te gaan... ...totdat zijn vrouw hem begon uit te dagen... ...en zei... ...wat is er met jou... ...durf je niet of zo... ...durf je niet meer... ...dat mensen het jachtseizoen... ...en in jachtseizoen... Sta, ...daar ga je niet een dagje slapen... Dat doe je maar als het jachtseizoen voorbij, voorbij is. En hier thuis blijf je maar als het jachtseizoen voorbij is. En zij beginnen hem te prikkelen. En hij zegt, nee, ik, uh, ik heb er een slecht gevoel over vandaag. En zij begint hem te prikkelen, te prikkelen, totdat ze op een gegeven moment dus zegt, van luister, dus ben je ergens bang voor? Ja, en dat moeten je bij dat soort mensen, de Arabieren van die tijd, niet zeggen. Toen mama, die een leider was... ...van Bani Hanifa, dus een stam, een vooraanstaande stam... ...en hij is de leider van, en je zegt tegen hem... ...je durf eigenlijk niet te gaan jagen omdat je een bangerik bent... ...moet je bij hem niet doen. Dus hij besloot toch inderdaad om te gaan jagen. En op het moment dat hij dus ging jagen... ...werd hij verrast door deze elitetroepen... ...die besprongen hem als leeuwen, maar moorden hem niet... ...want ze kregen de opdracht van Mohammed, alayhi neem hem mee... Dus van een imame werd hij meegebracht naar al medina Daar komt hij aan. Commandos hadden hun taak verricht. Hier, niet aangeraakt, niet vermoord. Hier is hij op boodschappen van Allah. Maar Mohammed Salassim had al een plan met deze Thummame. Anders dan anderen. Mohammed Salassim gaf aan. Wat gaan we nu met hem doen? Thummame is een persoon die wel heel erg pinter is. Die wel heel erg slim is. Niet een gemiddelde Fulnama, die wordt in, het, in de moskee van Al-Medina. aan een van de pilaren van de moskee geeft Mohammed, salallahu alayhi waal, opdracht. Bindt hem vast aan een van die pilaren. Hij is nu gevangen. Zijn gevangenis, we sturen hem niet de, de woestijn in, onder een palmboom... Nee, we sturen hem niet naar een bepaalde gevangenis of een bepaalde grot of wat dan ook. We sluiten hem daarop. Nee, Tomama is een ander persoon. Die wil ik hier in de moskee wil ik hem op laten sluiten. En hij wordt vastgebonden. Tumama zal dan op dat moment een indirecte les krijgen van Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Mensen komen, sluiten de rijen, bidden, gaan weg. ...andere mensen die komen bij elkaar... ...en Thoumama die is de hele tijd... ...dus die is vastgebonden... ...en die is aan het kijken, en het observeren... ...wat gebeurt hier... Hey die moslims... ...Mohammed, die, die, die boodschapper... ...de moslims... ...hij heeft een totaal verkeerd beeld... ...dat het monsters zijn... ...die alleen maar uit zijn op dus macht... ...en iedereen eigenlijk achter hun te krijgen... ...een totaal verkeerd beeld zoals bij de beeld... ...van wat vandaag misschien heerst bij, bij, bij anderen... ...niet moslims vanwege de media of wat dan ook... ...Thoumama die had een totaal ander beeld... Maar hij ziet ineens vredelievende mensen. Hij ziet ineens broederschap. Hij ziet eenheid. Hij ziet mensen die elkaar helpen. Hij ziet hoe hij los wordt gemaakt als het etenstijd is. En met hetzelfde eten als zij eten, mag hij mee eten. En hij ziet dus allerlei zaken die zich daar afspelen in de moskee. In waar hij gevangen is. Waar hij dus blijft observeren en denkt, wow, dit had ik niet verwacht. Hé, hey, dit had ik ook niet verwacht. Hé, hey, wat zie ik nou? Dat had ik ook niet verwacht. En subhanallah, elke Mohammed zal hem laat het inspelen op hem laat het eigenlijk tot hem doordringen. En dan komt hij steeds bij hem en zegt hij... De profeet Sallallahu alayhi wa sallam die komt bij Thumama. En vraagt... Ja Thumama, is er niet tijd voor jou om ook aan te sluiten in deze rijen moslim te worden... Zoumama zegt, Zoumama heeft eer, heeft trots volgens hem. Op dat moment, hij is de leider van Ben-Hanifa. Hij is, behoort tot een stammenhoofd. Hij, is, hij was altijd een vijand van de islam en van Mohammed. En van wat, alles wat daarmee te maken heeft. En nu na één dag zit ik vast, komt hij me al vragen, wil je moslim worden? Nee. Ook al begon er al binnenin, in hem, dingen te veranderen. Die vijandigheid, die nam af. Want hij zag nu met eigen ogen wat zich daar afspeelde in zo'n moskee. Geen probleem. Hij zegt, wat wil je dan? Ja, moet eerst mama. Hij zegt, wat ik wil? Hij zegt, in taqtul, taqtul daadam. Wil je me vermoorden? Dan zijn er genoeg mensen die komen wreken. Mijn hele stam, ik ben een leider, ik ben niet zomaar een persoon, komt goed. Hij zegt, wat een toeneem? ala Laat je me gaan? Ben ik dankbaar? Zal ik jou dankbaar zijn? Maar gaat het jou om losgeld? Wil je geld? Wil je klappers slaan? Dus vraag wat je wil en je wil krijgen, want je weet wie ik ben. Je weet wie ik achter me heb. Je weet wat voor waarde, je weet wat voor rijkdom ik heb. Vraag, ja, Mohammed. Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam hoeft niks van deze zaken. Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam is niet bang voor die eerste. Dreigement van als je mij vermoord dan heb ik hele stammen. Anders had hij hem niet eens gepakt. Want hij weet wie toen met me is. De profeet salallahu 'alaihi wa sallam. Hij zegt als je me vrijlaat dan zal ik dankbaar zijn. En hij zegt oké okay, wacht dan maar. Blijf daar. En hij laat hem daar weer vastzitten. In de tussentijd ziet hij meer zaken. Maar wat ziet hij allemaal? Hij ziet de rol van de moskee vervuld worden. Hij ziet namelijk dat mensen daar dus in harmonie met elkaar staan. Hij ziet mensen elkaar helpen. Hij ziet sociale hulp. Hij ziet mensen die in de moskee opgevangen worden. Dus op een gedeelte waar zij opgevangen worden. Daar slapen, daar eten krijgen en, en de ruien aansluiten. Die helemaal geen familie hebben. Die geen, of geen, geen uh, huis hebben of wat dan ook. Geen onderdak. Dus maatschappelijke hulp ziet hij. Hij ziet dat er mensen binnenkomen die gewond zijn. Die daar geholpen worden. Hij ziet dus, een, hij, hij ziet dus ook een ziekenhuis. Hij ziet mensen die komen zitten bij zittingen van kennis en krijgen dus les. Hij ziet ze vertrekken. Hij ziet andere mensen die komen, de generaals die komen bij Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, op dat moment de leider, de opperhoofd. En die hebben daar tactische bespreking over een of andere strijd die ergens gevoerd moet worden. Dus hij ziet een militaire academie. Hij, ze komen op dat moment, hij ziet dus allerlei vragen. En mensen die dus iets te vieren hebben. Iemand die getrouwd was en daar bij elkaar komen inderdaad. En de mensen en eten daar wordt gebracht. Een soort feest wordt gevierd voor een walima. Well -e of een, dus een bruiloft of een geboortefeest van iemand. Hij kijkt, hij zet dit allemaal in de moskee. Deze zaken, maatschappelijk werk, ik zie humanitaire maatschappelijke hulpverlening zie ik hier binnen. Ik zie een militaire academie, ik zie, de, ik zie een universiteit voor kennis, dus een instituut van mensen die leren enzovoort. Ik zie mensen die op reis, op doorreis zijn, dat die hier gewoon kunnen rusten, een soort van hotelachtig iets. Waar ze even kennis kunnen maken met wat er hier is, wat het centrum is enzovoort. Ik zie mensen opgevangen worden die geen onderdak hebben. Ik zie op een gegeven moment geld bij elkaar verzameld worden voor iemand of voor iets. Nadat de boodschapper een oproep deed en daar massaal geld werd gedropt voor iemand die het minder had. Zoveel zaken ziet hij om zich heen. Hij ziet op een gegeven moment tussen de gebeden door dat er twee of drie of meerdere metgezellen met elkaar worstelen. En dus ook sport ziet hij dus terecht daar in, in dat huis plaatsvinden. Lachen, serieus, gefocust, afwisseling. Hij ziet al deze zaken en dan komt Mohammed sallallahu alaihi wa sallam neer. Ja, toen mama, is het niet tijd voor je om moslim te worden? Hij zegt: nee, nee, Nog niet. En wat wil je dan? Hij zegt: Luister, ik heb je al gezegd wat ik, je, wat ik wil. Wil je me vrijlaten? Wil je me vermoorden? Weet dan: oorlog. Mensen komen me wreken. Wil je me vrijlaten? Ik ben jou dankbaar. Wil je geld? Vraag het en je krijgt het, wat het ook is. En Mohammed alaikum, zegt: Oké, okay, als dat het is, Blijf daar maar dan vastzitten. Mohammed sallallahu alaihi wil hem namelijk nog meer laten inspuiten van dat wat hij om zich heen ziet. Die vijandschap wat hij had, hij kreeg nu medicatie. Die medicatie was een kuur van enkele dagen. Die moest hij eerst helemaal ophebben. Hij was ziek. Zijn, zijn visie over de islam en moslims was helemaal bedorven. Zijn hart was besmet. Dus hij kreeg nu een kuur van de moskee. Van Mohammed sallallahu wa sallam bestond uit drie dagen in de moskee. Een afkikcentrum voor jou. Je gaat zelf zien. Je gaat meemaken dat het anders is. En subhanallah. Zo ging dit door. En na de derde keer. Toen hij hem hetzelfde vroeg. En hij weer antwoordde nee. Zei hij. Atle Laat hem vrijgaan. Huh? Subhanallah. Je stuurt troepen helemaal. Honderden kilometers verderop. Om hem mee te nemen wij nemen hem mee, het risico wat je neemt en we, hij zou Mecca aanvallen en hij is vijandig tegen de islam we binden hem hier vast, drie dagen en dan zegt u ineens, laat hem vrij terwijl die helemaal niet moslim is geworden niks heeft betaald geen belofte zelfs heeft gemaakt van luister, ik ga dat niet meer doen, Mecca aanvallen of ik ga jullie niet meer vechten tegen jullie als moslims, helemaal niks u zegt gewoon, ga maar hij zegt, ja ga, Mohammed was er namelijk van overtuigd dat de kuur op was klaar. Hij heeft zijn medicatie gehad. Het zal namelijk het resultaat zien we snel inshallah. Zo mama denkt van wat. Hij wordt losgelaten. Hij kan op dat moment kan die alles doen. Op dat moment kan hij eigenlijk doen wat hij later ging doen. Hij vertrekt. Hij vertrekt uit de moskee. Maar niet verder vandaan in de omgeving. Neemt hij een bad. Neemt hij een douche. Komt terug. En komt binnen en Mohammed Zassam denkt van wat is er met hem aan de hand. De metgezellen denken wat is er met Tumama. Waarom komt hij terug. Wow hij is nu zelfs gewassen enzovoort. Wilt hij nog iets. Komt hij nog iets geven. Komt hij misschien nog een grote mond opzetten. Hier tegenover ons. Hij komt en hij zegt. Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu annaka Mohammed rasool Wow. Nu, ik heb jou het zo vaak aangeboden en je wilde niet moslim worden. Nu heb ik je vrijgelaten en bij... waarom zei je dat dan niet op dat moment? Hij zei nee, dan zou je, want ik ben toen en je zou misschien dadelijk denken dat ik weer door angst of om vrij te komen, als je door de shahada heb afgezegd, onder druk. Hij zei maar ik ben een andere persoon. Ik ben weggegaan zodat, ik, zodat iedereen weet, iedereen. Ja, hij was vrij, hij was helemaal weg. Maar hij is uit een vrije keuze, eigen keuze teruggekomen nadat hij... Inderdaad de medicatie van de moskee tot zich had genomen en zijn hart werd gereinigd en hij zegt wallahi jij was het gezicht van u was het meest hatelijke gezicht voor mij op deze aarde. Ik kon jouw uw gezicht kon ik niet aanzien. Het horen over uw naam kon ik niet verdragen. Het zien van u kon ik niet verdragen, maar ik kom u getuigen dat wallahi na deze medicatie die ik heb gehad dat er geen geliefdere gezicht op deze aarde rondloopt dan uw gezicht, o boodschappen van Allah. Geen geliefdere gezicht. Somama vertrekt op dat moment terug naar zijn stam. Hij komt aan. Hij weet, Mecca is vijandig tegenover Mohammed Sassam, heeft hem zelfs verjaagd. En hij zit eigenlijk op een Route, op een economische route, waar de, de handel en alles vandaan gaan, en waar zij ook het gewas en eten en drinken, brengen naar, naar, naar Mekka. Zij, Mekka was afhankelijk van de Yamame, waar dus deze soemame dus leider was. Hij gaat terug, vanaf het moment dat hij terugkomt, zegt hij tegen zijn hele stam: luister mensen. Ik geloof dat er geen God is dan Allah... ...die het recht heeft om mijn benen te horen. Degene die mij wil volgen... ...die zal blijven worden voorzien. Degene die dat niet wil volgen... ...ik ben voor hem hanam, ik heb niks met jou te maken. En Mekka, ik zweer bij Allah... ...ik zweer bij Allah... ...dat geen enkele graankorrel... ...graankorrel... ...jullie zal bereiken... Behalve als Mohammed sallallahu alaihi wasallam zegt: Oké, okay, laat maar gaan. Dus op een gegeven moment boycott hij Mekka zelf. Terwijl hij eerst Mekka wilde overnemen en tot hem laten behoren, nu is hij op een punt gekomen dat hij Mekka wilde boycotten omdat ze vijandig zijn tegen Mohammed sallam. Nu is hij in de rijen van Mohammed sallam aangesloten. Economische boycott doet hij gelijk uitvoeren. Totdat de Mekkanen de Qurayshite, mensen sturen naar de Medina... om daar bij Mohammed te smeken... O Mohammed, praat met die Tumama, met die Tumama van jou... die daar ons zelfs nu geen graankorrel geeft... hij heeft gezegd, alleen als u toestemming geeft... mogen wij in Mekka weer graan en eten en alles krijgen... en ze zijn geen moslim... maar ze komen nu naar Mohammed om hem te smeken... praat alsjeblieft met die Tumama, want, wow, die man die is moeilijk... Die mannen valt niks mee te praten. Hij zegt als Mohammed het zegt prima. Zo niet. Niks. Subhanallah. En dan krijgen zij, krijgt Tumam inderdaad de toestemming. Dat zij alsnog eten mogen geven. Het verhaal. Wat ik jullie heb verteld geliefde broeders en zusters. Is om jou bekend te maken en mij. Met wat deze moskee. De oorzaak was van de verandering van Tumam. Van een vijand. Van Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. En de islam. Maar nadat hij dus. ...heeft gezien wat de rol is van de moskee. Hij heeft niet, toen hij daar vast werd gebonden... ...heeft hij niet alleen maar muren gezien... ...en mooie kalligrafie en een mooie tapijt. Nee, hij zag de rol van de moskee vervuld worden. De rol van de moskee en de moslims vervulden die rol... ...en lieten deze moskee, brachten hun dan ook tot een verandering. Dus deze moskee, die is in staat met de wil van Allah... Om jou te kunnen veranderen geliefde broeder en zuster. Het is de moskee die niet alleen het veranderde in individu. Maar de moskee die veranderde in oma, en gemeenschap, generaties, individuen. Verschillende personen. Verschillende personen werden gevormd in de moskee. En daarom zag je dat Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, Nadat hij de eerste paar harten had gebouwd. Nadat hij de eerste paar harten had gebouwd en richting Medina vertrok, het eerste wat hij daarna bouwde met die harten die hij had gebouwd, was de moskee. Hij komt aan en inderdaad, hij had al harten gebouwd. Belangrijk, belangrijker dan misschien eerst de moskee. Bouw eerst de harten die we moskee gaan bouwen. Want toen ze de moskee gingen bouwen... Bouwden ze die met hun hart, met liefde. Ze wetende, deze plek heb ik gebouwd met liefde. Die ga ik niet verlaten. Dat is mijn kind. Die verbondenheid, subhanallah. En Mohammed zelfs gaf daarom de, de, het voorbeeld daaraan... Om niet te zeggen, luister, hier gaan we een moskee bouwen. Nee. Zijn eigen mouwen deed hij opstropen. En met zijn edele handen ging hij in de modder. En ging hij inderdaad. Waarom? Omdat hij wist: Ik ga niet zomaar een gebouwtje, een, een, een schuurtje of zo bouwen. Ik ga het huis van de koning der koningen bouwen. Ik ga het huis waar Allah wa zelf over zegt: De moskeeën behoren tot Allah. Dus hij zegt. Datgene wat ik aan bouwen ben is niet voor Mohammed, is niet voor de beste familie hier in Medina, is niet voor de moslims. Dit is het huis van wie? Van Allah. Dus het is een eer voor mij dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. En dat ik de beste der mensen, de beste der schepselen, de beste der profeten mijn hand daarvoor vuil maak. Het is een eer voor mij, want ik bouw niet zomaar een huis. En een eer voor jou dat jij een bijdrage kan leveren aan de moskee op welke manier dan ook. Want het is niet het huis van het bestuur, of het huis van de imam, of het huis van wie dan, het is het huis van Allah. Dat besefte zij, besefte hij, want hij wist, als ik dit huis klaar heb, het was niet zomaar. Hij ging dan de rol erin, zoals we net al noemden in het verhaal van Tumama, de rollen die de moskee dan op zich nam, het was niet een gebedshuis. Zoals we vandaag de dag veel kennen. Alhamdulillah, ik zit hier niet. Dan zie ik, een actieve moskee. En alhamdulillah, kijk, de aanwezigheid getuigd erover. En toen ik hier binnenkwam, was, werd ik verblijf. Want die is daar in het werk. Die is daar de verantwoordelijkheid. Die is daar aan het vegen. Die is daar aan het regelen. Subhanallah, een uh, bijennest. Zoals het hoort. Wallah, la ademh, je komt sommige plekken binnen. Alsof je in zo'n verlaten, hoe uh, dat, uh, Clint Eastwood film zit. Alle deuren, helemaal niks. Geen beweging, geen leven. Je denkt, geesten komen zo meteen. Wallah, nadig. En dan krijg je een tafel en een microfoon en dan moet je gaan praten tegen, tegen muren. Alhamdulillah. Het geeft al aan, als je ergens komt en je ziet beweging, je ziet zoveel jongeren, je ziet overal mensen actief, dan weet je, de rol van de moskee wordt alhamdulillah vervuld. Zoals het hoort en natuurlijk altijd voor ver, verbetering vatbaar en uh, om, uh, omhoog. Maar daar zit El-Gaiden. Het is niet voor niks dat deze kleine moskee op dat moment, weet je waar die uit bestond? Uit modder en palmbomen en bladeren van palmbomen. En die hadden niet zo'n prachtig tapijt zoals jij en ik nu hebben. Op de grond, en als het regende was het dus modder waar ze hun hoofd op legden. En als je het ook bekijkt op maquettes... of als je bepaalde dingen op internet ziet... hoe ze die na hebben gebouwd... en als je misschien met de humra of van een museum bent geweest... van de Medina... dan zie je precies, hebben ze het nagebouwd... hoe het, deze moskee van Mohammed zoals hem eruit zag. Wallah al als je dit ziet, dan denk je... subhanallah, hoe is het in staat? Hoe is het mogelijk dat dit... eigenlijk zoals jij en ik het zouden noemen... een schuurtje of een, een soort van... Uh, uh, ja... Boerderijachtig huisje, iets met klei en, en, en noem maar op, heel primitief. Maar subhanallah, daar mannen uit voortkwamen die de wereld hebben veroverd. Daar werden mannen opgeleid die uiteindelijk Palestina hebben bevrijd. In de tijd van Haman klopte die al aan, bij Palestina heeft hij het bevrijd, mogen Allah het nog eens bevrijden. Dan werden er mensen opgeleid die ineens tot aan China kwamen. Tot aan Indonesië kwamen. Die ineens waar jij vandaan komt en dan tot aan Noord-Afrika. Noord in de tijd van het man van Affan, Die daar ook in dat instituut is opgeleid. In de universiteit van Mohammed. Wa in die moskee, die primitieve moskee. Maar die de rol vervulde. Klopten ze aan. En was jij en ik daarom heeft de islam onze voorouders in Noord-Afrika dan ook bereikt. Het was omdat de rol vervuld was. Niet omdat ze mooie lampen hadden, mooie tapijten hadden, mooie koepels en mooie dingen hadden. Nee, nee, nee, nee. Als je die ziet, denk ik hier, dit is het resultaat. Wat niks, wat we niet willen aangeven dat het allemaal fout of verkeerd of wat dan is, absoluut niet. Maar ik geef je aan hoe de inhoud veel, veel belangrijker is dan het uiterlijk. En natuurlijk is het mooi als het uiterlijk inderdaad overeenkomt zelfs met de inhoud en het nog een uitnodigender is. We zien dat wij terecht zijn gekomen, geliefde broeders en zusters, nadat deze moskee en deze mensen de wereld hebben bereikt, de wereld onder hun voeten hadden en de mensen van de donkerte naar het licht wisten te bereiken, van de koffer naar de islam, van het ongeluk naar het geluk, van de onvrede naar een vrede, van de vernederende positie die de moslims hadden daarvoor, naar de eervolle positie. Dat mensen, de, de Perzen en de Romeinen bij hun kwam de, kwamen smeken, nederig kwamen. Als ze alleen maar de naam Omar Bolkhouta hoorden, dan gingen de, de tafels trillen, de knieën trillen en het water viel. Deze positie zijn wij uiteindelijk kwijtgeraakt. Kwijtgeraakt nadat wij een probleem kregen met wat, met de sujud. Met de sujud, het neerbuigen voor Allah naar de grond gaan, maar niet alleen met je lichaam, maar met je hart. En dat wij niet meer naar die grond snakten zoals zij snakten. En dat wij alle zorgen die wij hebben en alle problemen die wij hadden en de positie die wij hadden, kwijt, of de positie die wij hadden, de eervolle positie die we hadden, kwijt zijn geraakt nadat wij de sujood niet meer zijn gaan waarderen. Nadat we die zijn verlaten. En sterker nog, als je vandaag de, de dag ziet waarom wij alles kwijtraken. Waarom wij deze positie hebben in welk land dan ook vandaag de dag. Dan zie je dat inderdaad de sujud en de rol van de moskee verlaten is. Dan zie je dat de sujud als Mohammed wasallam aangeeft. Dat, de, dat deze plekken, zoals de, prof, de profeet salam dan ook aangeeft al-Baqaa, De meest geliefde plekken bij Allah en de Allah. Niet bij jou of bij, bij dit of bij het bestuur. Of, bij Allah. Op deze aarde wat je allemaal voorbij ziet komen. Van pracht en praal. De meest geliefde plek bij Allah. Al-Masajid. De moskee. Waar het ook is. Hoe primitief. En welk dorp. Of in welke berg. Of hoe die is. gewoon dingen. Hij zit maar het huis van Allah. En hij wordt daarin aanbeden. Alleen hij wordt daar aan benen. geen graven, geen doden, geen, geen dingen, maar oprechte tauhei daar heerst. Dat zijn de plekken die het meest geliefd zijn bij hem. Maar toen wij die meest geliefde plekken zijn gaan verlaten, en de meest gehate plekken zijn gaan vullen: Abra, de meest gehate plek bij Allah. Al-Aswab, de steden en de winkels en noem maar op, die, volle, die, die voller zijn dan sommige gebeden van ons. En de centrums en de cafés en allerlei, de, de, de vermaak en noem maar op. En de feesten en, en, en, en noem maar op. Toen wij dat soort plekken gingen vullen, raakten wij alles kwijt. En als jij ziet dat subhanallah, jij alleen maar wijst naar mensen die boven zitten en de macht hebben ergens. Jij zelf hebt dit verlaten. Jij zelf... Gaat niet meer in diezelfde genieting naar de grond. Jijzelf legt je zorgen niet als eerste bij hem. Jijzelf wordt uitgenodigd door de koning der koningen. Die zegt tegen jou, kom in mijn paleis. Kom in mijn paleis. En jij komt daar eens in een zoveel tijd. De koning der koningen nodigt jou persoonlijk uit. In zijn paleis, subhanallah. Als jij hier door de burgemeester van deze stad... Of de minister van dit land... Of de koning van wie dan ook, waar hij met ala uitgenodigd was, dan zou je, hoe vaak je ook uitgenodigd wordt door hem, je kleed je verzoendelijk. je maakt je op, je zet het in je agenda en je verlaat die, die afspraak, laat je niet zo makkelijk voorbij gaan. Zeker niet als je weet dat er wat te halen valt. Wat voor, wat er ook voor jou te halen valt. En subhanallah, de koning der koningen, die ons dus uitnodigt, re Uitnodigt vijf keer per dag en zegt tegen jou: jij mag in mijn paleis komen. Welke koning op aarde zegt tegen jou: je mag vijf keer per dag in en uitlopen? In en uitlopen met andere zelfs geen beveiliging, zelfs geen pasjescontrole, zelfs niet door een hele veiligheidsdienst, zelfs niet dit, nee nee in en uitlopen. Als je mij nodig hebt, de koning der koningen, kom in mijn paleis. Ik roep je vijf keer, je kan bij mij komen. Subhanallah. Welk paleis op deze aarde staat bovenop? Weet je wat er meestal staat? En dat weten jullie. Het is niet eens een paleis. Het is een normale villa tegenwoordig. Subhanallah. Dan zie je dat er op de hekken staat. Kom niet dichterbij. nader niet. En bij sommige paleizen. Doe maar naderen. Dan waren dat je laatste stappen op deze aarde. De laatste stappen dat je licht hebt gezien. Als je dichterbij komt. En in sommige landen, je ziet zelfs de poorten, drie kilometer verderop, zie je dus alle soorten voor de, voor, voor, voor de muur. Je ziet in alle kleuren, je ziet de politieagent, de militair, de groene, de blauwe, de dingen, die met die dit, die met die Silhem, die met die Kalashnikov, die met... Alle maten zie je voor, daarvoor. Een topbeveiliging. Veiligheidsdiensten, camera's, afstand. En als je het hek binnen gaat, moet je drie, vier kilometer doorrijden voordat je bij het paleis komt. En daar kom jij en ik sowieso niet zo. Niet zomaar. Dus hou afstand. Blijf weg. Nader niet. Op alle, zelfs nu van gewone mensen die rijk zijn, die gewoon een file hebben of zelfs drugsdielen, zegt hij tegen jou, hey nader niet, ik heb hier een bulldog. Of hier waar ik, ik zie zo'n pistool op, zo'n uh, ding. Met andere woorden, blijf op afstand. Het enige huis van de enige koning der koningen waar iets anders op staat, weet je wat daarop staat? Wil je mij bereiken? In mijn paleis? Buig neer en nader. SubhanAllah, alle paleizen staat op. Blijf op afstand. Dit paleis staat op. Nader. Kom juist dichterbij. Sujud. breng je sujud en kom, je bent hier bij de koning der koningen. Nader mij. Wat wil jij? Als wij bij een gemiddelde persoon zouden komen waarvan we weten die, die kan het maken. Die kan mij alles geven. En hij zou ons vragen wat kan ik voor je betekenen. Misschien iets. Een baan, een stageplek, dit voor autootje, noem maar op. Kaartjes voor Champions League finale. Noem, en hem, alles ga je erin gooien. Als je weet dat hij het kan regelen. Maar die persoon die kan morgen gestorven zijn. Die kan morgen ziek zijn. Die kan morgen van die troon af worden gekikt, Die kan, die kan, die kan de koning der koningen de eeuwig levende die vraagt jou en zegt wat kan ik voor jou betekenen dat ene wat ik alleen kan veranderen alles kan ik voor jou veranderen Daar vergeten wij om in de sujud langer dan drie tellen daar te blijven want de meeste van ons subhanallah weer omhoog subhanallah en dan bij andere klagen ja maar ik, uh, ik heb moeilijk man Zorgen, schulden, mijn ouders, vakantie, trouwplannen, geen man, geen zuster, geen dit, geen stage, geen uh, werk, geen. En bij anderen zijn we maar aan het klagen. Die andere personen, die kunnen daar niks aan veranderen. De enige die daar verandering in kan brengen en jou het geluk terug kan geven, daar deed je alleen maar subhanallah, wa ta'ala en ging jij omhoog. Die opent het zijn paleis voor jou, nodigt jou uit, zegt nader, leg jou in jouw verzoek hier neer, begin maar wat jij ook hebt, dien maar in. En ik kom jou tegenmoet, kom maar op met die vragen. En jij weigert dat daarop in te gaan en kies alleen maar lezingen om hierbij aanwezig te zijn. Of alleen maar al jumboa om het paleis te bezoeken. Of alleen maar de ramadan om zijn paleis te bezoeken. En dan zeggen wij... Dat wij zoveel ellende meemaken en dat wij Palestina kwijt zijn geraakt. En dat wij al die landen nu kwijt zijn aan het raken. Als jij hier de strijd verliest. Als jij op zoek bent naar het succes. Naar het ware succes. Vijf keer per dag wordt er opgeroepen naar het succes. Die heb je toch vaker gehoord? Het enige wat bij jou misschien opgaat. Oh masha'Allah die stem. Oh masha'Allah klinkt dat is mekka. Oh mashallah. Daar gaat het niet om. Dan wordt op dat moment een opdracht van Allah de oproep gedaan. Wie wenst het succes? O jij die het moeilijk heeft. O jij die last heeft. oh jij die zorg heeft. oh jij die geen succes heeft. Kom. Er wordt een oproep nu gedaan. Kom mensen. Er is succes. Is te behalen. Maar subhanallah omdat wij een verschil hebben over wat succes is, zie je dat inderdaad die oproep links wordt gelaten. Want voor de meesten is het succes dat je een bepaalde vorm van carrière hebt, dat je een bepaalde vorm van status hebt, dat je een bepaald niveau maatschappelijke ding. Wat absoluut netjes is en goed is als het naar de tevredenheid van Allah is. Goede studies, goede banen, goede dingen, goede bedrijven, noem maar op, absoluut. Maar, als we kunnen afspreken dat het ware succes, het succes is wat jou in de Dunya en in agira zal baden. Dat dat het ware succes is. En datgene is waar jij naar snakt. Of is er hier iemand die zegt, luister, ik vind het wel al chillo, als ik hier al in dit zal succes heb, de rest zien we niet. Ik kan me niet voorstellen. les zit ik hier met prachtige moslims. Waarvan ik vanuit ga van het goede dat zij, inderdaad, u heeft het voor... Het feit dat ze hier alwezig zijn... al aangeven... nee, voor mij een leven na het na, na vergankelijke leven... het eeuwige leven, het eeuwige succes... daar is waar ik naar snak. En subhanallah... maar wij... als we het hebben over succes... de oproep naar alle andere vormen van succes... zelfs als wij daar soms onze religie, onze eer... onze in het harame moeten trappen of wat dan ook... als dat maar te bereiken is... Die oproep gaan wij vaker op in. Dan de oproep waren die vijf keer per dag. Meerdere malen wordt herhaald. Wordt gedaan om naar het succes. Waarom is het belangrijk om te weten. Waarom succes, wat voor succes is. Zodat jij je doel, op je doel kan afgaan. Namelijk. Er zijn mensen. Of een anekdote die daarover verteld wordt. Dat de persoon. Die de zee opging. Met zijn bootje. En daar drie man bij zich had. En hij, die vragen hem. Heb je... Hij ze zien hem alleen maar roeien en een moeilijke, moeilijke baan eigenlijk. De hele dag alleen maar mensen naar de overkant brengen. De hele dag. Wat zeg je tegen hem, maar wat Heb je niet gestudeerd? Hij zegt, nee. Dat leert Allah. Dit is uh, wat mij toe is gekomen. Ik heb niet gestudeerd. Hij zegt, je hebt echt je carrière vergooid. Hij zegt, hoezo? Wat heb jij dan gestudeerd? De andere zegt, fysiologie. En wat heb jij dan gedaan? Ik heb sociologie gestudeerd. Doktor Anders in de sociologie. En jij? Ik ben in de biologie. Ik ben bi oh, hoogleraar in de biologie. Hij denkt, pff, wow. En zij willen daar even trots mee zijn. Maar op een gegeven moment zei hij, is hij ze naar de overkant het brengen. En op een gegeven moment slaat het weer om. Op een gegeven moment beginnen de golven hun te gooien van de ene naar de andere. Op een gegeven moment het water van boven zeven hemelen en van onder begint hun te dragen en te gooien. En op dat moment is er maar één optie over. En zegt van wat kun je, wat kun je doen, wat kun, waarmee kun je helpen? Hij zegt kunnen jullie zwemmen? Hij zegt nee, zij zeggen nee. Nee? Ik heb mijn carrière vergooid, maar jullie hebben je leven vergooid. Hij duikt lang, ga zwemmen. Hij kon wel zwemmen, misschien heeft hij wel een andere carrière, dat hij inderdaad op dat gebied wel, maar op dat moment is dat het maar wat hem kon redden. Op dat moment is dat wat jou kan redden. Wat jou kan redden in deze dunia en al-akhira is jouw dien, is jouw religie, is het huis van Allah. En dat je daarnaast, inderdaad zoals die anderen allerlei dingen hebt gestudeerd, dat is alleen maar goed. Maar wat hebben we vandaag de dag dat we jongeren zien en trots en sommige ouders zelfs er trots op zijn en iedereen vertellen over hun zoon die recht heeft gestudeerd en misschien, misschien advocaat is of een rechter is. Maar ze vergeten erbij te vermelden dat hij de rechten van Allah niet kent. Hoeveel zijn er trots op om, om een dochter die arts is geworden en vele geneest? Maar ze vergeten erbij te zeggen dat ze haar eigen hart niet heeft kunnen genezen. En niet gelooft in een Heer of niet kent. En de ziekte haar hart heeft bereikt en zichzelf niet kan genezen. Maar ze zijn er wel trots op als het man heeft carrière en een goede inkomen en status binnen onze samenleving of wat dan ook. Het ware succes, geliefde broeder, is wanneer jij die arts en die advocaat en die eigen bedrijf en die chirurg en die technicus en die ICT'er en noem maar op deze rijen vervullen. Zoals. De ene strijder Khalid ibn al-Walid in dezelfde rij stond als de ene wat heel goed met tekst was en met, met dingen Hassan ibn Thabit. En zoals Abu Bakr de zachtaardige en met de strijder en Omar ibn khattab in dezelfde rij stond. Ieder zijn specialiteit, maar wat hun bond was hun universiteit, hun, hun zaak, de, de, de moskee. Dan ben je succesvol. Als jij met jouw succes, met jouw talent, de gemeenschap kan dienen. Naast dat jij je geld verdient aan Allah, je gez gezegend eigenlijk. Met een carrière, dat jij die carrière ook zegt van luister. 20 van mijn carrière, of van mijn capaciteit, of van mijn techniek, of van mijn, hoe noem maar op. Investeer ik in de moskee. Ben ik een ICT'er? Vraag ik aan de moskee, kan ik iets op ICT niveau voor jullie betekenen? Ben ik heel goed, weet ik veel, in uh, ontwerpen? Zeg ik tegen hun, kan ik iets voor jou betekenen in dingen? Ben ik heel goed in lesgever, Geef ik les. Ben ik goed in spreken? Spreek ik. Ben ik goed in stofzuigen, schoonmaken? Doe ik dat? Alle, alle posities zijn belangrijk en eervol. Alle posities zijn belangrijk en eervol. Bij Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam. Die dan in de nacht... In de nacht... Of die dan de volgende dag eigenlijk verrast werd... Door het nieuws van zijn metgezellen... Dat een van de vrouwen die altijd de moskee deed schoonmaken... Dat zij was komen te overlijden. En dat zij haar gisternacht nacht gelijk hebben begraven. Mohammed sallallahu alaihi wa sallam is veranderd van kleur. Is boos op de sahaba op dit nieuws. Hoe durven jullie... Wow, wat hebben we gedaan? Hoe durven jullie mij niet in te lichten... Te lichten. Het gaat om die schoonmaakster. Ik weet niet waar je het over hebt. Het ging niet om Abu Bakr of om Omar of om Khalid ibn Walid of een man van die uh, krijgers. Het was de schoonmaakster van boodschappen van Allah. Dat zeiden ze niet. Maar op dat moment, dit is de reactie eigenlijk wat je zou kunnen verwachten. U inlichten. Hij zegt: Hoezo? Hij zegt: Weet je niet dat deze persoon bij Allah en bij mij geliefd zijn en hun waarde hebben? En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dan. Zegt, waarom hebben jullie me niet wakker gemaakt? Zij zeiden, o boodschapper van Allah, we zagen dat het nacht is en we gunden je uw rust. Subhanallah, hij laat het niet daarbij. Vertrekt richting de begraafplaats en zal haar eren, zal haar positie dus duidelijk maken bij iedereen. Nee, voor jullie misschien een schoonmaker of een schoonmaakster, maar bij Allah en de boodschapper, een belangrijke pilaar in de islam en in de moskee. Dit instituut wat alles regelt en mensen misschien vaak alleen de buitenkant zien of de zaken hier op camera zien of wat dan ook. Dit heeft een belangrijke pilaar en dat was zij. En eert daarmee en verricht het gebed, het dode gebed voor haar. Mohammed zal zijn de beste en mensen het beste naar schepselen omdat zij een bijdrage levert aan de moskee, wat voor bijdrage dan ook. Dus heb zelf, onderschat jezelf niet of anderen die je voorbij ziet komen die met iets bezig zijn. Maar wallahi die beter zijn dan degene die hier voor jullie zit. Of voor jullie bidt of misschien de, de, wat jullie altijd zien. Maar die mensen die bij Allah dan geliefder zijn dan bij de boodschappen. Geliefde broeders en zusters. Laten we luisteren naar de moskee. Als de minbar zou kunnen praten. Als het tapijt haar beklag zou kunnen doen. Als de muren en deuren zouden getuigen tegen ons, dan zouden we de moskee horen roepen en ze huilen bij Allah. O oh Allah, hoe is het mogelijk dat mijn poorten zo weinig open gaan? Hoe is het mogelijk dat de, dat de mensen... Wiens hart met mij verbonden zijn steeds meer afnemen. Hebben ze uw boodschapper niet gehoord toen hij zei dat op de dag des oordeels. Als iedereen daar staat op een dag die langer duurt dan 50.000 jaar. En er geen de zon nadert en mensen verzuipen in hun, in hun zweet. En er geen schaduw is en de troon, de schaduw alleen nog van de troon er aanwezig is. Dat er een aantal groepen, een zevental groepen hier ...in die schaduw plaats mogen nemen. Hebben ze niets gehoord... ...oh, oh, oh Allah... ...dat ik hun sebbab zou kunnen zijn... ...hun reden zou kunnen zijn... ...dat zij dadelijk gebruik mogen maken van die schaduw. Hebben ze niet gehoord dat één van die zeven... ...dat Mohammed sallallahu alaihi wa sallam erover zei... ...wa rajulun bil mesajid. ...een persoon... ...een man, een jonge man... ...een zuster... ...wiens hart verbonden is... Het hangt alsof het een lamp is in de moskee die verlicht. Dat die persoon, weet je wat dat betekent? Verbonden. Dat betekent dat jouw hart constant bezig is in je hoofd. Hé, hey, ik ga winkelen, juist ja, goed, maar hoe laat moet ik terug zijn in die moskee? Hé, hey, zijn de deuren daar gesloten? Hé, hey, is daar wat te doen toevallig in de moskee? Je bent aan het winkelen en jouw hart, zoals jij, jouw hart nu verbonden is met inderdaad, misschien, hey, wie is er kampioen geworden in Engeland? In Manchester City, trouwens, voor degenen die het niet wisten. Wie is zo dadelijk dingen, de uh, Champions League finale? Wie is dit? Wie is uh, de mango? Is die afgeprijsd of niet? Mohim, allerlei zaken die ons bezighouden vandaag de dag. Nee, die persoon, die is onderweg naar het voetballen. En hij denkt, hey, luister, vertrek ik voor het voetbal of na het voetbal? Hé, hey, na het voetbal ben ik klaar. Ik ga eerst even, inderdaad, naar de moskee. Ik weet niet, ik kan niet gelijk naar huis. Ik, eh, ik wil eventjes daar langs eh, even kijken wie er is. Of een gebed of een noemer op meemaken. En daarna ga ik naar huis. Hé, hey, morgen vertrekken we naar dit en dat. Hé, hey, waar vertrekken we? We vertrekken in de moskee. Hé, hey, we dingen, we vrije tijd. Hey, ik, hij is constant, dus vraagt hij en zoekt hij naar de moskee. Hij, als hij gaat slapen, hoopt hij dat de volgende dag inderdaad de moskee nog bestaat. Hij snakt dan naar het volgende gebed. Deze persoon. En niet naar de volgende lezing. Niet naar het volgende evenement. Wat zit er verschil in? Er zijn mensen, inderdaad. Dan moet ik mezelf als eerste erop aanspreken. Snak jij, o dina van Allah, naar de volgende lezing? Of snak jij naar het huis van Allah? Waar een lezing plaatsvindt. Er zitten verschillende broeders en zusters. Snak jij en uh, uh, pompt je hart inderdaad voor de moskee of voor het volgende event wat hier binnenkort is, wat leuk is en gezellig is. Daar moeten wij een winst in gaan boeken. Mijn buren ken ik niet, terwijl ze op enkele meters van me werken of wonen. De moskee doet haar beklag en mensen die hier dichtbij wonen of werken, die gaan niet bezoeken. En je eigen buren naast jou, die ken je. En de moskee vraagt zich af, als het toch mijn buren zijn, waarom zie ik ze dan niet regelmatig? Hebben ze niet gehoord dat degenen die mij bezoeken de ware mannen zijn, zoals Allah ze omschrijft? Sommigen, die hadden mij helemaal verlaten. Zonder de minste vorm van gemis. Ze misten mij niet eens als ze mij verlaten. Misschien weken, misschien dagen, misschien zelfs een jaar tot aan de Ramadan kwamen ze weer terug bij mij. Of als excuus... Ze deden wel bidden, maar ja, het is ver, de afstand enzovoort. Hebben ze niet gehoord? O oh Allah, hebben ze niet gehoord dat uw boodschapper heeft gezegd dat er mensen waren die bij hem kwamen en vroegen op lange afstand en blind waren en in een moeilijke situatie naar de er naartoe zouden komen? Dat hij zelfs tegen hun zei, geef gehoor aan het gebed. Dat er mensen waren, die hoogten, die, die zo ver in een ander dorp woonden en met, elke keer naar het gebed kwamen. Dat mensen om hen heen zeiden, hé, waarom doe je niet verhuizen? Man, kom lekker dichterbij hier bij de moskee. Kun je elke keer makkelijker naar de moskee? Ben je altijd makkelijker? Ze weigerden. Waarom weiger je? Ben je koppig? Nee. Want ik heb de profeet zelfs hem iets horen zeggen wat prachtig is, wat jij en ik goed kunnen gebruiken. De moskee herinnert ons aan deze hadith. Die zegt... ...dat de profeet op een gegeven moment bij elkaar kwam... ...en tegen de metgezellen zei... Ala ala yamhu, ...zal ik jullie vertellen... ...over iets wat de zon dus wegveegt. ...weg, je blijft schoongemaakt worden... ...en je positie blijft stijgen... ...en stijgen, en stijgen, en stijgen... ...natuurlijk, de metgezellen gelijk... Bella, ja Rasulullah, natuurlijk, dat is wat wij wensen. Wij, willen, wij zijn een volk dat af wil komen van hun zonde. Niet zoals misschien generaties na ons die zondigen en daar niet van af willen komen. Dat we zondigen zijn we allemaal van deze tijd tot aan de metgezellen. Alleen het verschil, zij willen er vanaf komen. En vandaag de dag willen we er misschien minder vanaf komen. Zij zeiden natuurlijk, we willen er vanaf komen. En. In rang verheffen? Wow, wij willen hoger komen, hoger worden bij Allah, bij mijn ouders, bij wie dan, bij iedereen eigenlijk. Maar zeker bij Allah en zijn boodschappen. Oké, okay. zal ik jullie daarover vertellen? Tuurlijk. Eén, Is waar een door. Je hebt een door, je, je bent daarna niet naar een toilet gegaan, geen wind, niks. Maar toch bij een volgende gebed, of doe je gewoon opnieuw de wodo. Op puur, gewoon, ogen oh, oh, heb je er woord profeet Sassam geeft aan de zondes die je hebt gezien hebt gezegd, hebt gehoord, hebt gelopen wat dan ook je, je, je was ze gewoon van je af hebben deze ogen niet het harder nodig dan die ogen van de sahaba hebben deze tongen vandaag de dag van jou, geliefde broeder en geliefde zuster, het niet harder nodig dat die gespoeld worden elk, zo vaak, het liefst nog niet vijf keer per dag het liefst honderd keer per dag, want die tongen van ons die zijn nog viezer dan die van de metgezellen. De stappen die we maakten. De voeten, de handen. Dat is waarom wij het harder nodig hebben. Het tweede. Hoe meer stappen je moet maken. Van hoe verder je moet komen. Hoe meer zonden van je afkomen. En hoe hoger je positie reikt. Dus elke keer als de satan je invluistert. Van luister. Dat is toch veel te ver. Elke keer naar dat gebed. Zeg tegen hem, juist, ik ben een zondaar en ik wil afkomen van mijn zonde dus. Of het nou lopend is, of met de auto of met de fiets. Bij Allah zijn de al bekend zoals de ulema aangeeft. De stappen zijn bekend bij Allah. Dus ook al doe je ze met de auto, de ander zegt ja, ik doe met de auto of de ander met de fiets. Bij Allah zijn jouw stappen bekend. Jouw gang stijgt bij Allah. Je bent hier toevallig met de moeder. En je blijft tot leisha, je blijft wachten, je weet dat het morgen is, le leisha er is. En je blijft in de moskee gewoon omdat je weet dat er volgende gebed mee is. Of je bent met Dor, je blijft tot de laatste. Je blijft wat lezen, je blijft wat dikker doen, je blijft wat praten, je blijft misschien wat drinken en je komt weer terug zo. Je blijft wachten op het volgende gebed. En constant terwijl jij wacht, de zondes vallen van je af, van je af, van je af. En je wordt schoon, is een wasstraat, je wordt schoongespoten terwijl jij zit. Je zit niks te doen, je zit alleen te wachten op het gebed. En je positie is aan stijgen bij Allah, bij Allah, bij Allah. Waar kun je dit allemaal vinden? In het huis van Allah. Die jij en ik misschien te weinig bezoeken. Weet je wat de profeet daarmee eindigt deze hadith? Zalikum ribat, ribaat zalikum ur ribat ribaat is namelijk als je op de strijd... Als Mujahid in het wachten bent, op de, op de wacht bent en de rest is in t, de, dus op de wacht bent in een strijd. Je bent een het waken over de, de strijders, je bent het waken over de moslims in de strijd. Dus oh jij die er misschien snel in zijn hoofd alleen maar ziet dat de strijden heel ver zijn. Waar jij op dit moment niks te zoeken hebt, hier is jouw strijd. Strijd deze strijd en wees aanwezig in de moskee. Strijd deze strijd en was je elke keer zo vaak. En spoel die mond en spoel die vingers waar je dit en mee achter op internet zit. Jij die inderdaad de strijd, wil, de strijd wil, deze strijd win die maar eerst. Win die, de, de, dat gebed dat jij wacht van de ene tot het andere. Laten we deze strijd eerst winnen. Wallahi, als wij deze strijd winnen. En dan de moskeeën gevuld worden. En Salat al-Isha en Salat al-Fajr hetzelfde is zoals Salat al-Jumu'ah. Wallahi, dan hoeven wij geen strijd te voeren. Dan lopen we en spugen we. En verzuipen ze. Dan krijg je het kuts weer terug. Zonder wat te schrijden. Ochzimu billah. Maar dan moet het zoals zij zelf bevestigen. En zoals velen hebben bevestigd. Dan moet inderdaad. Zelfs de vijanden hebben het ingezien. Dan moet de rol van de moskee vervuld worden. En de jongeren en de mensen. De rol van de moskee vervullen. En willen vullen. Op verschillende gebeden. Zoals zij salat al jum'ah doen vullen. Dan marcheer je. En doe je alleen maar... Uh, hier heb je... Hier heb je het en hier heb je het ding. Eeuwen geleden stonden ze, hoefden ze niet te strijden toen ze bij het quds waren. Zoals bij Salah din la Als in de tijd van Omar al bul ze zagen ze... Oh, stop, stop. Ach, hier heb je de sleutel. Ik weet namelijk dat jullie rechtvaardig zullen zijn. En dat ik tussen jullie ook vredig zal kunnen leven. En mijn religie zal mogen praktiseren enzovoort. En jullie hebben er misschien meer recht op. Want nu hebben we gezien dat jullie de islam praktiseren. Inderdaad in alles. In aanwezigheid, maar ook in jullie gedrag. Geliefde broeders en zusters, voor welke bestel, bestemming ze, ruilen, ruilen ze me in? De moskee roept voor welke bestemming ruilen ze mij in? In de avond en de nacht verkiezen ze andere plekken. Terwijl uw boodschap over mij zijn juist... Bessheri al-Masha'i'na fi'dolami ila al-Masha'ajidi bin Noorithaam yawma al-Qiyama. Hun pad naar mij toe, juist, zal op de dag des orders hun pad verlichten, dat ze makkelijk, lekker over die seraat kunnen, waar anderen vallen, waar anderen wankelen, waar anderen neergaan en dingen, omdat die dun lijkt, omdat die scherper dan een haar is, en dan een de kant van een zwaard is. Nee, zij krijgen een licht dat ze lopend, relaxed, chillen, over doorheen lopen naar de overkant richting het paradijs. Binoor het Tham. Het de geleerde aan. Die leeft van jou uit helemaal tot aan de eindbestemming tot het paradijs tot bij Allah. En jij en ik, de luieriken, die ons soms verslapen. De profeet Sallallahu alayhi wa sallam, heeft jou en mij meegegeven. Dat jij engelen krijgt die voor jou... Noteren dat jij de helft van de nacht op was in aanbidding. Op was in aanbidding. Dus niet alleen op was. Nee, ze noteren voor jou. De ajr, dat jij op bent in aanbidding. De helft van de nacht. Constant in aanbidding. Noteren ze dat terwijl je ligt te snurken. Wanneer? De profeet sallallahu alaihi wa sallam geeft aan... Degene die inderdaad het huis van Allah komt bezoeken. Met salat al isha vanavond. En daarbij aanwezig is. En hij zou daarna naar huis gaan. En hij zou daarna zelfs gaan slapen. Ook al ligt hij te snurken zijn de engelen noteren dat hij in het aanbidding is. De helft van de nacht. Ja, Rab. En dit gooien wij opzij. Zeker voor zwakkelingen die niet de hele nacht kunnen opstaan. Misschien een andere... Want misschien zijn wij ook zo zwak dat wij niet de hele niet, niet de halve nacht kunnen opstaan, maar ook oh, zeker niet de hele nacht. De profeet sallallahu alayhi geeft aan in dezelfde soort hadith: "Wa man sallal fi die, dat zijn de dat zijn strijders. Dat zijn mannen." Die inderdaad de nacht, die deken, het gevecht met die deken winnen. Het gevecht met de warmte winnen. Het gevecht misschien met een partner die daarnaast is en waar je graag bij zou willen blijven. Je kinderen, je huis, je warmte, je dit. En de nacht torseert water op je gezicht in de nacht. En dat gevecht en die strijd aangaan. Constant een strijder zijn. En dit al. Allemaal winnen En dan iedereen, terwijl iedereen daarna pas gaat slapen en geniet eigenlijk van hun zogenaamde rust. Hij juist zijn rust vindt in het lopen in de donkerte richting de moskee. En Salat al vezer komt weer de tweede kaart. Twee daarvoor, oké, okay, toen vierde kaart. En daarna gaat. Hij heeft de hele nacht geslapen. De hele nacht legt hij te snurken. Maar de engelen hebben de hele nacht genoteerd als dat hij van Leisha tot aan al vezer in aanbidding was. Allah biedt jou aan en zegt... Dit paleis, ...dit paleis heeft meer te bieden dan jouw fantasie kan rijken. Dan je, je, je hart kan begrijpen. Hier, jij komt bij mij. Je bidt alleen al Ik noteer voor jou de hele nacht dat je hebt gebeden. Hij zegt niet... Hij, ...als je die op je kamer bent, doe ik die hele nacht bidden. Dat, dat zou al goed zijn. Dan zou het tegenwoordig al heel blij zijn. Alhamdulillah. is al een goede stap in de goede richting. Maar als we het hebben over echte strijders... Als we dat soort mensen meer zouden hebben. dan kun je, je inderdaad vragen waarom de situatie van de Oehma. dan weet je dat de situatie van de Oehma snel zal veranderen. Geliefde broeders en zusters, om het af te sluiten. wil ik zeggen. dat je close met Allah. als jij beweert close met iemand te zijn. En wanneer wij iemand roepen dat we close met iemand zijn. Wanneer roepen we dat? Wanneer roepen wij dat we close met iemand zijn? Wat moeten we in ieder geval richtlijnen die we moeten hebben? Ik zal het makkelijk maken voor je. Als ik een of andere kleine Argentijn met nummer 10 ergens tegenkomen en ik pak hem en ik plaats een foto en ik zeg tegen hem, volgende dag kom ik hier bij die lezing en zeg ik tegen jou, hey kennen jullie hem? Ja, tuurlijk kennen we hem ik ben heel close met hem, waarom? hier, ik heb een foto zouden jullie mij geloven? ja, misschien uit jullie goede wil willen jullie mij dan misschien wel geloven maar toch iets binnenin zeg van ah, ja. iedereen kan foto maken iedereen kan naar het stadium, daarna een foto maken he. en je bent close met hem wanneer als jullie daarna op het nieuws zouden zien of je woont bij mij in de buurt of wat dan ook of je weet waar die Argentijn woont en ineens zie je dat ik daar zelfs thuis kom dat ik daar ineens zelfs je ziet mij, je gaat mij bespioneren, je gaat die paparazzi's op mij afsturen en in een keer zie je hup, hij is morgens bij hem, hij is middags bij hem hij gaat nog een balletje trappen, hij gaat nog ergens eten met hem hij gaat nog dit, hij dit, hè? wow, hij is een paar keer per dag Komt hij daar over de vloer. Dan begin je zo te, te geloven. Wow, die man die heeft in ieder geval al een andere band met hem. Als jij ook nog ziet dat ik de eerste was die daar was. En s'avonds als iedereen weg is en de lichten uit zijn. En je ziet mijn auto nog steeds bij hem geparkeerd voor zijn villa. Dan ga jij zeggen en zullen wij zeggen. Wow. Die voor die gasten chillen. Volgens mij zit die PlayStation in met hem daar, dit alles, eten, pizza bestellen en Die is echt close met hem. Kan hij dan? Van s'morgens tot s'avonds, de eerste die daar komt en de laatste die daar komt. Toch? Ben ik aan het praten nu tegen de Pilar of slapen we al ondertussen? Is het waar of niet? Waarop hebben we dat gebaseerd? Omdat wij dus wel als mensen met elkaar afspreken. Als iemand close met iemand is, heeft hij vaker contact met hem? Bezoekt hij hem? In verschillende momenten, verschillende tijden. En zeker op momenten die belangrijk zijn. Als wij beweren dat wij close zijn met Allah. Zijn huis nooit bezoeken. Nooit met hem praten via zijn boek. Nooit. Ik ben close met hem, maar ik heb nog nooit gesproken. Allah die praat met jou via de Koran. En jij... Je hebt hem nooit gesproken of weinig gesproken. Je bent niet close met hem. Als wij zijn huis niet bezoeken. Als wij zijn boek niet met hem dus praten. En dan beweren close te zijn met Allah. Geliefde broeders en zusters. Dan moeten we bij onszelf nagaan. Iedereen, jong en oud. Jong en oud. praktiseren en niet praktiseren, Moeten we aan onze hart gaan sleutelen. En onze intentie gaan sleutelen. En onze daden gaan sleutelen. Om te leren praktiseren wat inderdaad kloos zijn met Allah is en daar de eerste stappen van maken want de moskee die roept keihard als je me niet bezoekt je zult bij mij eindigen jij gaat bij mij komen alleen word je dan gedragen nu kun je nog naar me toe lopen maak je me niet hoe ver je ook loopt hoe lang je ook weg blijft bij mij hier dan gaat een moment komen dus de moskee zegt nu al eigenlijk tegen jou en mij, hoe ver je ook loopt, hoe lang je ook bij me weg blijft, je zal bij me terechtkomen, alleen word je dan gedragen door je naaste en lig je bij mij voor. Dus aan jou de keuze en aan mij de keuze, of wij hem, of wij dit huis bezoeken nog lopend in de kracht van ons leven, of dat wij daarna worden gedragen hoe ver we ook gaan en waar we ook komen te sterven. فأخ الله عز وجل ...om onze harten te verbinden aan de moskee. Ik vraag Allah jalla om ons in staat te stellen... ...om terug te keren naar de moskee voor onze dood. En de shahada uit te spreken tijdens onze dood. En in Firdaus al-Ala te doen, binnentreden na onze dood. Ik vraag Allah jalla om een ieder die de moskee onderhoudt... ...of welke manier dan ook voorziet... ...of een bijdrage levert aan de moskee... ...om hem in de hoogste rangen van het paradijs te doen bereiken. Ik vraag Allah jalla om mij en jou... in de de ons hart te laten kloppen voor, voor de moskee, Voor de huizen van Allah. En ik Vraag Allah om ons in staat te stellen, om de band met hem te herstellen, zodat we closer worden en vaker in zijn paleis komen en vaker met hem praten via zijn boek. Mogen Allah mij vergeven al datgene wat ik fout heb gezegd is van mij en de shaitaan. Al het goede is van Allah.